Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Premier van moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij weten in een gezamenlijke verklaring met minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Vluchtelingen van oorlog en geweld verdienen een veilig heenkomen, ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen, aldus Rutte en Koenders in de verklaring.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 Volgens Apple-topman Cook zou zijn bedrijf zonder immigratie niet bestaan. Netflix zegt dat de regels on-Amerikaans zijn... en volgens Google worden 200 medewerkers door de nieuwe maatregelen getroffen. Ook luchtvaartpersoneel heeft er last van. Personeel uit de zeven landen waar het inreisverbod voor geld mag de VS niet in. In Amsterdam is de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog herdacht... met een stille tocht en een bijeenkomst in het Wertheimpark.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 De single van uh, Deanna Ross gingen we even terug naar gisteravond, uh, Albert-Jan. Raadje Plaatje bij uh, Café 4, wat een feest weer daar. En uh, ja, goed nieuws, CfM heeft gewonnen. Ook deze editie van Raadje Plaatje. Team van CfM, van harte gefeliciteerd. En deze hadden jullie vast, en zeker ook goed, de single van Deanna Ross.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 Oh my heart.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 Je enige echte eigen lokale radio. Welkom. En dadelijk gaan we aandacht besteden aan de Eredivisie. Dus Gert van Kuik. Even de radio uit hè, zo dadelijk. We gingen back to the ethics bij CFM op de zondagmiddag.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 bepaalden uiteindelijk de eindstand op 4 tegen 0. En vanmiddag om half 1 werd er een wedstrijd gespeeld. Je had het er net al over. Hier Heerenveen tegen Groningen. Daar is het 0-0 gebleven. Een tactisch 0-0 zou ik <tacht> maar zeggen. tactisch. Om half 3 begon, zijn er drie, een drietal wedstrijden begonnen. Allereerst Vitesse ontvangt thuis AZ. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En dan Ajax tegen ADO Den Haag. Ook Daar, of daar staat het op dit moment 0-0.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 It's like the ship on the ocean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 NL. Nou, ik kan niet wachten tot die uitgereikt wordt. Nou, we worden. hebben hem gisteren heel even mogen zien, hè, Albertjan? Ja, ja, één pagina, Eén hè? pagina, ja. Alleen <laughs> de doels hebben we mogen zien. Ja. Maar wat een dik exemplaar. Dus uh, ik Echt? zou de brievenbus maar goed uh, legen. Anders past het exemplaar er niet bij, hè. Dus uh, nou ja, vanaf 31 januari wordt hij huis aan huis verspreid... door de scoutinggroep hier uit wordt Een mooi bewaar-exemplaar.